8 uur. Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Hele goedemorgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. Toenemende belangstelling voor het graf van JFK, de Amerikaanse president... die 50 jaar geleden werd vermoord. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Aan het begin van de nationale hulpactie voor de slachtoffers van de orkaan Hajan in de Filipijnen is de eerste tussenstand bekendgemaakt. U hoort Henry van Egen, actievoorzitter van Giro 555. 7.993.096 euro. Het is een fantastisch bedrag. Dat betekent dat Nederland echt is begonnen. En dat we nu de maandag de actiedag beginnen, ik vind het super. De samenwerkende hulporganisaties, de publieke omroep, RTL en SBS... proberen vandaag zoveel mogelijk geld op te halen voor de slachtoffers. Het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is dit weekend omgetoverd... tot een actiecentrum voor de grote televisieactie. De actie begon om 6 uur vanochtend en duurt tot middernacht. Bij de presidentsverkiezingen in Chili is een tweede ronde nodig. De eerste ronde werd gewonnen door de linkse kandidaat Michelle Bachelet. Ze kreeg 47 van de stemmen. Dat is net te weinig om een tweede ronde te voorkomen. Bachelet zal het daarin opnemen tegen haar belangrijkste rivaal Evelyn Matij... een oud-minister in het centrumrechtse kabinet van president Piñera. Matij kreeg 25 van de stemmen. Van 2006 tot 2010 was Bachelet de eerste vrouwelijke president van Chili. De tweede ronde van de Chileense presidentsverkiezingen... wordt op 15 december gehouden. In het middenwesten van de Verenigde Staten... hebben zware tornado's en hevige onweersbuien flinke schade aangericht. Zeker vijf mensen kwamen om het leven. En gevreesd wordt dat er enkele honderden gewonden zijn. Sommige slachtoffers zitten vast in ingestorte huizen of gebouwen. U hoort een ooggetuige die vertelt dat de schade groot is. We saw trees down. We saw houses with their roofs completely torn off. We saw power lines down. A lot of people in distress and like with their homes destroyed. Car windows were shattered. It was, it wasn't a pretty sight. De precieze omvang van de schade is nog onduidelijk, omdat veel wegen versperd zijn en in sommige gebieden de stroom is uitgevallen, waardoor communicatie moeilijk is. In het Middenwesten is het momenteel ongewoon warm voor de tijd van het jaar. Het tornado-seizoen is officieel voorbij, maar door de warme lucht kunnen de tornado's toch tot ontwikkeling komen. In de buurt van de Egyptische hoofdstad Cairo zijn zeker twintig mensen omgekomen bij een treinongeluk. Op een spoorwegovergang botste een trein tegen verschillende voertuigen. Volgens de autoriteiten zijn er veel gewonden. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Egypte gebeuren veel ongelukken met treinen. Vorig jaar kwamen tientallen kinderen om het leven toen een schoolbus werd aangereden door een trein. Een verontruste moeder uit Arnhem heeft via Facebook een oproep gedaan... omdat ze bang is dat haar zoon van 18 op weg is naar Syrië. Volgens haar zijn er verschillende aanwijzingen gevonden... onder andere op zijn computer dat hij is geronseld voor een missie. De jongen heeft zich anderhalf jaar geleden bekeerd tot de islam. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en dat er een onderzoek loopt. Een woordvoerder wil niet ingaan op eventuele aanwijzingen... voor een reis naar Syrië. In Australië is een Nederlandse toeriste verongelukt. Ze gleed uit bij een waterval en stortte 100 meter in de diepte. De vrouw, die volgens Australische media rond de 40 was... was samen met haar partner foto's aan het maken bij de Roaring Mag-waterval... in het noordoosten van het land. Daar staan waarschuwingsborden, maar toch zou het slachtoffer... te dicht bij de rand zijn gekomen. De afgelopen jaren zijn er meer mensen bij de watervallen naar beneden gevallen. Na het WK voetbal van volgend jaar zou Guus Hiddink de nieuwe bondscoach moeten worden. Blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de NOS. Ruim 100 mensen, 1800 mensen deden mee aan de enquête. 22% koos voor Hiddink als beste opvolger voor Louis van Gaal. Ronald Koeman en Frank de Boer werden ook vaak genoemd. Hiddink was in de jaren 90 al bondscoach van het Nederlands elftal. Op het WK van 1998 kwam Oranje tot de halve finale. Het weer nog grijs en nevelig, in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. Tegen de avond in het westen regent, wordt 5 tot 10 graden. Morgen geruime tijd regen en aan zee tijdelijk een krachtige noordwestenwind. Vanaf woensdag kouder met maximaal rond 5 graden en kans op winterse neerslag. Helene de Geest bij de ANWB. Veel ongelukken, Helene. Heb je enig idee waar dit door komt? Geen idee, inderdaad. Met het weer, door het weer kan het niet komen. Want nee. Het is eigenlijk heel goed weer om te rijden. Maar zo zijn er bijvoorbeeld al drie ongelukken gebeurd op de A1. Heel opvallend dus. Van Amsterdam naar Amersfoort staat daardoor tussen Blaricum en Eembrugge... 7 kilometer file. De linkerrijstrook is bij Eembrugge dicht door het ongeluk. De andere kant op richting Amsterdam op diezelfde A1. Tussen Hoevelaken en Eembrugge ook 9 kilometer. Ook op de A1 richting Amsterdam een ongeluk bij Muiden. Daar is de linker rijstrook dicht. De rechter rijstrook dicht moet ik zeggen. Het levert een file op van 2 kilometer. En op de A6 van Lelystad naar Muiden reden ook een paar auto's op elkaar. Tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug staat daardoor 8 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. Dan nog een lange file die veel vertraging oplevert op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwe en Zevenhuizen 11 kilometer. Komt ook door een ongeluk, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Werknemers die worden ontslagen, die worden steeds vaker tegen slechtere arbeidsvoorwaarden opnieuw in dienst genomen. Meer details daarover, later dit uur van Nico Leveve. Goedemorgen, Autotaalglas. Ja hallo, kan ik die leuke mini gebruiken? Ah, onze leenauto. Ja. U heeft ruitschade, begrijp ik? Nee, moet dat dan? Autoruitschade? Maak gebruik van onze gratis leenauto. Bel Autotaalglas 0800 0828.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 zonder hoge investering. Met Chainwise. In deze bizarre economische tijden een uitkomst voor ondernemers. Chainwise bedrijfssoftware. Dat werkt goed. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden... van de verwoestende orkaan Haiyan. Complete dorpen zijn van de kaart geveegd. Er zijn duizenden dodelijke slachtoffers. De mensen in het rampgebied hebben dringend behoefte aan drinkwater, voedsel, onderdak en medicijn. Help de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Geef Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Kleine bedragen, grote bedragen, alles is welkom voor de Filipijnen. De Nederlandse reders waren er vanochtend al vroeg bij. En ik heb een cheque net gebracht van 100.000 euro. Dat was Tineke Netelenbos. We gaan weer naar de Filipijnen. Verslaggever Matthijs van der Wiel is op het eiland Leytos, Leiten, waar chaos en wanhoop heersen. Uh, Matthijs, hoe staat het eigenlijk met de voedselvoorziening? Hebben de mensen helemaal niks te eten of te weinig te eten? Hoe is de situatie? Er zijn eigenlijk twee soorten problemen. Er zijn mensen die wel geld hebben, maar daar niet aan kunnen komen, omdat de banken al sinds de tyfoon dicht zijn. En gek genoeg hebben ze daarom honger, terwijl ze het in principe wel zouden kunnen betalen, het voedsel. En er zijn andere mensen die echt alles kwijt zijn. Die zullen nog veel langer volledig aangewezen zijn op, op die voedselpakketten. Er is vooral buiten uh, Tacloban, daar waar het water niet is gekomen, daar is wel steeds meer te koop, heb ik gezien, de afgelopen dagen. Iedere dag waren er Weer meer stalletjes. De markjes komen weer tot leven. Er worden varkens geslacht. Er wordt, eh, het, eh, het wordt, van, het wordt van alles verkocht. Maar daar heb je alleen niks aan eh, als je het niet kunt betalen. Ja, en de noodhulp. Want we horen berichten dat die noodhulp niet aankomt. Of de mensen niet eh, bereikt. Wat zijn de problemen? Het lijkt vooral de distributie die niet goed verloopt. Want er is hier echt van alles. Ik was gisteren bij een pakhuis vol met zakken van 50 kilo rijst. En daar waren ook hulpgoederen afgeleverd uit de hele wereld van tenten met het opschrift From the American People tot de blauwe tonnen van UNICEF. Vanochtend zag ik ook de trucks van de samenwerkende hulporganisaties aankomen met onder meer zeildoek daarin. Dat is naast het voedselprobleem ook heel belangrijk, aangezien alle daken op het eiland kapot zijn en het regent iedere dag. Dat is ook noodhulp. Het wemelt hier van de hulpverleners, maar de organisatie, de verdeling, dat lijkt toch nog wel echt een probleem. Daarbij dat pakhuis maakt het totaal niet een gecoördineerde indruk. Wat daar gebeurde, waren maar weinig mensen ...mensen bezig met het verdelen van die goederen. En als je dan ziet wanneer het aankomt in die wijken... ...hoe dat eraan toe gaat, dan gaat het soms heel goed. Het staan de mensen geduldig in de rij. Maar soms gaat het ook echt helemaal fout. Dat hebben we ook gezien. Dit weekend kwam er een reistransport aan ergens in een dorpje. Een auto vol met hulppakket En dat was kennelijk niet afgesproken met het wijkhoofd. Mensen gingen rennen, gingen bijna vechten om zo'n voedselpakket. Dus ja, de noodhulp is er wel. Maar het bereikt veel mensen nog niet voldoende. Ze krijgen wel wat... Maar maar ze krijgen nog niet genoeg. En dat, en dat zeggen ze ook. Ja. Nou, vandaag hebben wij in Nederland de grote actie, hè? Giro 555. De mensen daar bij jou, om jou heen, vragen die ook om hulp? Ja, dat doen ze voortdurend. Ze klampen je aan. Uh, in de meest getroffen wijk roept iedereen hetzelfde zinnetje. We need food, we need food, you have food. Voortdurend vragen ze je dat dan. Het staat ook op borden langs de weg. Food, water en medicine, dat riedeltje. Journalist, dat is heel gek en ook zelfs een beetje zenant, word je ook vaak bedankt voor je aanwezigheid, dat je hun verhaal vertelt, dat, dat je er aandacht aan besteedt. Echt heel veel mensen hebben hun hoop op de internationale hulp gevestigd en dat komt ook omdat ze weinig verwachten van hun eigen regering. Ja, Maar als ze we dan weinig uh, verwachten van de eigen regering, weinig vertrouwen hebben in die regering, komt het dan wel goed met al het geld van de hulpactie, oftewel komt het op de juiste plek terecht? Ik heb een paar mensen gesproken die daar twijfels over hebben. Die denken dat het geld naar de regering gaat. Dat het in Manila blijft hangen. Dat het daar zal verdwijnen in de zakken van politici. Dat het, uh, Zij noemen die politici allemaal corrupt. Ze denken dat de hulpgoederen op de markt terecht zullen komen... in plaats van in die getroffen wijken. Die geluiden heb ik gehoord. Uh, volgens mij heeft het vooral met dat wantrouwen in de Filipijnse overheid te maken. Zij weten niet hoe bijvoorbeeld in Nederland de SAO dat regelt... ervoor zorgt dat het bij de mensen terecht komt. De meeste mensen zijn daar helemaal niet mee bezig. Ze vragen om hulp en dat vragen ze me iedere dag, al een week lang. Ja. Nou, je had het net al uh, over dat uh, tentzeil nodig is, want de daken zijn uh, weg. Uh, jij hebt een reportage gemaakt over golfplaten. Want die golfplaten die zijn niet alleen van de daken af, die hebben ook heel veel slachtoffers uh, gemaakt. En de mensen zijn nu weer nodig om uh, de daken te repareren. Ze liggen overal langs de weg, op iedere stoep... Tussen de overblijfselen van de huizen. Ze hangen in de bomen en om de bomen heen. metalen golfplaten die van de daken zijn gewaaid. Soms zijn ze er allemaal afgeblazen. Soms is er alleen een hoek omgekruld. Maar geen dak is meer heel. Het zijn dunne platen op de hutjes van de armsten. Dikke platen op de villa's en de bedrijfspanden. Maar dat maakt niks uit. Geen enkele plaat bleek bestand tegen deze orkaan. In de gebieden waar geen vloedgolf is geweest... zijn het die rondvliegende, vlijmscherpe golfplaten... die veel slachtoffers hebben gemaakt. Nu, een week later, wordt een begin gemaakt met de reparaties... in een dorpje aan de westkust... waar de huizen niet zijn weggespoeld... maar wel allemaal zijn kapotgewaaid. En ook de loods van de bouwmaterialenhandel... ...heeft geen dak meer. Een maat golfplaten is nu al uitverkocht. Deze mevrouw heeft er negen gekocht om haar dak weer dicht te maken. Ze worden vervoerd met een brommertaxi. Ook hier wordt geklust. Ik zal even helpen met vasthouden... Geen duimstok, hij heeft het afgemeten met een stukje bamboe. Die oude platen die zijn allemaal onbruikbaar. En voor nieuwe platen heeft hij geen geld. Hij hoopt dat er bouwmaterialen gedoneerd gaan worden. Want als het regent, moeten ze nu binnen een regenjas aan. Wood, mills en... Hout hebben ze nodig, spijkers en hierro, de golfplaten. Ook hij hoopt op hulp om zijn huis te repareren. Span, tobai, anything. Materials. To fix our home, our Deze man gebruikt uh, de afgeweide plaatsen to... nog wel. Hij bouwt een tijdelijk hutje naast zijn verwoeste huis. I'm just to make a temporary house that we can stay for a while. Het is een tijdelijk huisje. Because all of our houses gone. We kunnen nergens anders heen. We have nothing to do, we stay, even if it rains. Het regent hier iedere dag en er wordt alles nat. We let our kids sleep in the water. Maar het klussen stopt als er opeens een vrachtwagentje door de straat rijdt. Iedereen begint er achteraan te hollen. Een nog veel grotere nood. Het is een voedseldistributie. Chaos bij het uitdelen. Er zijn maar twee agenten om het te begeleiden, en die kunnen niks doen. Er wordt bijna gevochten. Om de tasjes met eten. Eerst iets te eten en dan een dak om onder te leven. Dat is wat ze vragen. Reportage was van Matthijs van der Wiel. Dat is wat ze vragen en dat is wat ze gegeven wordt. Vandaag via Giro 555. Actiecentrum is in beeld en geluid. Maino Remmers is daar. Maino, uh, wordt er ook veel gegeven? Ja, er gebeurt van alles. Eva Smits is hier namens die uh, actie bezig... om allerlei post briefjes te maken. Dat zijn de verschillende initiatieven in het land. En die plak ze dan op een grote landkaart. Er zit van alles bij, hè? Albert nou, Heijn-filialen. Ja, Albert Heijn-filialen verdubbelen vandaag... Uh... Um, de opbrengst van hun statiegeld. Ja, H&M rond de kassa af en dat geldt dus ook M voor hier. rond de kassa af, inderdaad. Maar ook groep 7 uit Driebergen uh, van uh, school De Vuurvogel. Die gaat taarten bakken en pepernoten. En daarvan gaat de opbrengst ook naar uh, de slachtoffers voor de Filipijnen. Ja, en, en dat komt allemaal op die kaart. En de bedoeling is dat die hele kaart... Uh, metershoog hier helemaal behangen wordt helemaal met post-its. Uh, inderdaad. We hopen gewoon dat we die hele kaart niet meer zien vanavond. Er ja. uh, was hier vanochtend al uh, een check namens de gemeente Maasluis, bijvoorbeeld van 10.000 euro, maar soms zijn het ook hele kleine initiatieven. Ja, we hebben um, appelflappen gebakken voor de Filipijnen. Waar zijn die? Oh, dan hebt hier een doosje bij je. Daar zitten ze in. Ja. En wat is nou de bedoeling? Want je kunt ze niet naar de Filipijnen brengen, denk ik. Nee, wij hebben ze verkocht en we wilden hier ook nog wat geven. En er staat hier iemand met een doosje in zijn hand? Ja. Tel maar. Nou, uh, dit is het doosje waar al het geld in zit. Ah, er staat 200 op. Ja, dat klopt. Zoveel hebben we uh, ingezameld. En dat hebben jullie dus bij elkaar gesprokkeld door appelflappen te verkopen, onder en, andere? En klusjes te doen. Oh, ja, wat voor klusjes? Um, was of vouwen sokken bij elkaar verzamelen en nog veel meer. Kamer opruimen en dat soort dingen. Heb je thuis gedaan allemaal? Ja, voor ja. een euro en plus. En zo kwamen ze aan 200 euro en ze hebben het net hier ingeleverd. Jos de Vocht, namens die samenwerkende hulporganisaties. Vorige week was het natuurlijk wel een beetje de teneur. Bleek ook uit verschillende pols dat mensen zeggen... ja, ga ik nou wel geld geven? na al die negatieve berichten dat er uh, allerlei mensen ook van organisaties zijn... die dat geld zelf hebben. Ik bedoel eigenlijk het, het, het, hè, de, de, de grepen uit de kast hiernaar die in het nieuws zijn geweest. Oké, okay, uh, nou ja, de, de grepen uit de kast, daar heb ik niet van gehoord. Maar nee, dat geld is natuurlijk uh, is nodig voor, voor hulp. Uh, en nou, maar... mensen, het, het, het bekende van dat mensen zeggen het blijft aan de strijkstok hangen oké. Okay. Ja, kijk, natuurlijk uh, organisaties maken kosten. En die kosten zitten natuurlijk ook in de hulpverlening. Maar uh, ja, dat zou mensen op zich niet moeten weerhouden om te geven. Ja, ik bedoel, uh, hulp is nodig. Er zijn allerlei hulpverleners uh, nu op plaats van bestemming. Er wordt van alles uitgedeeld en gedistribueerd. Ja, daar is gewoon geld voor nodig. Zo ja. simpel is het. Nee, omdat er vorige week ook een beetje le leek een soort actiemoeheid. Of in ieder geval dat mensen zeiden, ja, moeten we dat nou wel geven. Dat moet maar namens de belasting uh, gebeuren. Ja, ja. Nou ja, kijk, het klopt natuurlijk. Er zijn veel, er zijn veel van die vragen. En uh, uh, het, het is misschien ook weer de ene... ...actie naar de andere uh, En mensen vragen zich inderdaad af... Van, ja, ...komt het dan terecht en zo. Maar wij kunnen echt garanderen... ...dat dat geld goed wordt besteed en goed terechtkomt. En kijk, uh, het gaat natuurlijk om mensen die daar in het rampgebied zitten... ...en we, we hebben natuurlijk net een actie over Syrië gehad. Maar ja, rampen zijn onvoorspelbaar en mensen hebben dusdanige noden. Daar moet je gewoon iets aan doen. Negen, uh, nee, wat was het beginbedrag ook weer? 9, uh, nu staat het op 8 miljoen. 8 miljoen staat het nu, precies. En om 12 uur krijgen we de volgende tussenstand. Nu de tussenstand van de files, Helene Geest. Ja, de teller staat hier op 200 kilometer. En uh, er zijn eigenlijk vooral problemen aan de oostkant van Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Gooimier en Muiden, 6 kilometer door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. En uh, ook vanuit Lelystad naar Amsterdam, daar kom je ook uh, in een behoorlijk lange file op de A6 van Almere Buiten, West- en Hollandse Brug, 8 kilometer. Ook door een aanrijding, maar daar zijn alle rijstroken vrij. Dit is het LOS Radio 1 Journal. Het graf van John F. Kennedy. Een mooier uitzicht over Washington bestaat er niet. Deze week is het 50 jaar geleden dat Kennedy werd vermoord. Ook nu nog barsten velen in tranen uit, als onze correspondent Wessel de Jong hen vraagt naar die dramatische dag. De dood van de populairste Amerikaanse president van de 20e eeuw schokte alle Amerikanen. De politiecommissaris van Dallas verwacht geen geweld. Maar wel problemen. Het is een onrustige tijd. De emancipatie van Afro-Amerikanen begint goed op gang te komen. Dat leidt tot spanningen binnen de democratische partij. Kennedy komt naar Dallas om de eenheid onder de democraten in Texas te herstellen... Want hij heeft ze allemaal nodig voor zijn herverkiezing in 1964. The speech of President Kennedy at the Dallas trademark will be broadcast by 570 Radio. Stay tuned for the president's Dallas Speech at the trademark on 570 Radio. De speech in het handelscentrum van Dallas zou die nooit meer houden. Op weg daar naartoe gaat het fout. In een open limousine rijdt JFK door Dallas. De radio meldt als eerste dat Kennedy is geraakt door drie kogels. Journalisten gaan live improviseren. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce to you the chief cameraman and assistant news director of WFAA television. Uh, would you tell them exactly what you know as of this point? Well, Jay, I was standing at the uh, trademark waiting his arrival there. All of a sudden, they, uh, we saw them approaching. They didn't slow down. As a matter of fact, they were going 70 or 80 miles an hour past us. And then uh, I jumped in a police car and went to Parkland. Alle ogen zijn dan gericht op het Parkland ziekenhuis... waar de president in vliegende vaart wordt heengebracht. Vanaf Delhi Plaza, waar hij is neergeschoten. In de verte klinken saluutschoten. Die klinken hier altijd op Arlington. En hier bij de graven van de jongens uit Afghanistan, uit Irak, uit Vietnam... hier ligt ook JFK... I don't know your age, but I suppose you remember the day Kennedy died. Well, I just know that the whole world was in shock. At first, didn't know why or how or much about it. Something like 9-11 now. You know, We just were mesmerized staying at it because we couldn't believe it. Uh, I don't think anybody uh, watched it without crying. I can't even talk about it. I'm getting choked up. You still have to cry. <laughs> <laughs> yeah, yeah, it is. It's very sad. But the whole country just mourned. And everybody loved him. You seem to love him still. Ja. <laughs> he related to people. Het belangrijkste volgens deze twee dames in de buurt van het graf van Kennedy is dat hij gevoel had voor de mensen. Well, he wanted to put the man on the moon and you know he talked about moving the country forward rather than just standing still. Hij heeft het land verder meer vooruit geholpen dan andere presidenten dat gedaan hebben? Hij zette iemand op de maan. Moeder en zoon, moeder in een rolstoel. Moeder is 92. Samen op weg naar het graf van Kennedy. Did you cry? I cried I cried last night. I was watching it on TV. En gisteravond heb ik weer gehaald. Toen was er namelijk een documentaire over de moord. What, what made him so exciting? That a was being elected president <laughs> at a very young age. Was heel bijzonder. Voor het eerst dat een jonge katholiek president werd van het land. Hij was een charisma's individu. Ach, en hij had zoveel charisma. Deze mevrouw, ze kreeg helemaal heimwee nog nu naar Kennedy. Man van een jaar of zeventig beklimt hier de heuvel op weg naar het graf van Kennedy. You could not be not van kennedy was dat hij zo'n aanstekelijk enthousiasme had hij Sorry. gaf ons het gevoel dat we beter waren wij amerikanen En hij deed dingen die caused us trouble later on whatever but we all felt good so, so, so as. Yes? Being... So, yes. well i think you know the vietnam war and the bay of pigs and there were things that were not Later hebben we natuurlijk wel uitgevonden... dat het niet allemaal even fantastisch was wat hij deed. Vietnam, mislukte invasie van Cuba. Maar ja, dat kwam wel later. De grote vraag, 50 jaar later, is natuurlijk nog steeds door. Wie is Kennedy vermoord? Er doen heel veel speculaties daarover de ronde. Behalve de officiële natuurlijk. Daarover morgen meer. We gaan het nu hebben over Qatar. Migranten die in Qatar werken aan de stadions... en de infrastructuur voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022... die worden zwaar uitgebuit. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eerder dit jaar meldde de Britse krant The Guardian... dat er bij bouwprojecten voor het WK tientallen doden zijn gevallen. En ook een delegatie van internationale bouwvakbonden... kwam onlangs tot een conclusie dat het niet pluis is in Qatar. Ruud Bosgraaf is van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw aanwijzingen? Ja, we hebben een heel uitgebreid onderzoek gedaan. Dat levert een rapport van 150 pagina's op. Uh, en dan zie je eigenlijk dat uh, de arbeiders die komen uit landen als Bangladesh, Nepal, India, Filipijnen... dat die uh, hele lange uren moeten werken, zes dagen per week... Uh, ...slecht of niet betaald worden in zeer gevaarlijke omstandigheden... ...en ook in zeer slechte woonomstandigheden. Ja, dat is een land als Qatar dat een WK voetbal zo'n groot evenement wil organiseren onwaardig. Uh, er is in een aantal situaties echt regelrecht sprake van, uh, van dwangarbeid. Dat komt ook een beetje door een, een wet die Qatar heeft. en Dat betekent als je gaat werken in dat land... Bijvoorbeeld in de bouwsector. Dat je ja, eigenlijk een soort eigendom bijna bent van, van de werkgever die jou te werk stelt. Ja, want uh, dat kwam vorige week. Als je documenten in, ja, dus precies. als je het land bijvoorbeeld uit zou willen... Uh, dan, uh, dan kan dat niet. Dus soms zitten mensen ook ja. jarenlang uh, vast en kunnen ze niet naar huis terug. Nou, nou, nou ja, dat, dat kwam vorige week uit. ook al een beetje ter sprake. Toen die Franse voetballer, daar was ook zijn paspoort uh, afgenomen. Ja. En die zei ook van, ik ben niet de enige. Die arbeiders die hier werken, die hebben ook hun paspoort niet. Ja, dat, dat, dat klopt, ja. En dan zie je dat uh, zelfs een, uh, een voetballer, die over het algemeen dan toch nog wat beter af is dan deze migrantarbeiders, als die dat overkomt, en het was zeer te prijzen dat hij niet alleen over, het over zichzelf had, hij kon al twee jaar lang het land niet uit, maar ook verwees naar al die uh, migrantarbeiders, en dan zie je als een voetballer dat overkomt, ja, dan... dan... Is er voor, uh, voor migranten is er, uh, is, is er wat dat betreft geen redden aan. En die zijn zo rechteloos, die kunnen vrijwel niets. Dus het zou ook goed zijn als de regering van Qatar, maar ook de FIFA, maar ook een aantal grote bedrijven die hierbij betrokken zijn, uh, zich dit echt aantrekken en zorgen dat, uh, dat dit ophoudt, dat dit, dit verbetert uh, de komende negen jaar. Want zo lang is het nog en zo lang gaat er nog gebouwd worden. Uh, aan infrastructuur, aan stadions, aan hotels. Op weg naar dat WK in 2022. Ja, Het is verwijtbaar richting die grote ondernemers. Want dat zijn degenen die zich schuldig maken. Ja, het is, het is, de, de eerste is uh, vindt Amnesty toch de regering van Qatar, want die stelt die mensen uiteindelijk te werk. Maar uh, je, je kunt niet zeggen dat bedrijven die over het algemeen met onderaannemers werken die deze mensen in dienst nemen, maar ook dan ben je mede verantwoordelijk. Hè? Je hebt het over bedrijven als Qatar Petroleum, de grootste oliemaatschappij, maar ook bijvoorbeeld Qatar Foundation, hè, de bekende sponsor van voetbalclubs als Barcelona en Paris Saint-Germain. Maar ook een euh, bedrijf als Hyundai, wat we allemaal kennen die zijn, hebben ook een verantwoordelijkheid. Maar ook de FIFA. De FIFA heeft zich er tot nu toe veel te makkelijk van afgemaakt. Die hebben wel gezegd van, dit is erg. Hier gaan we wat aan doen. En vervolgens gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. En nou ja, ja, dat er, zegt die minister dat, daar in, ook, hè. In Qatar. Die, toen die bouwdelegatie op bezoek was, zijn die minister zei van, oh, dat is wel heel erg. We gaan er wat aan doen. Um, dat klopt. Nou, dat is gisteren tijdens onze toen we het rapport gepresenteerd hebben we een persconferentie ook weer gezegd. Dan worden natuurlijk wat, wat kleine, wat, wat lippendienst bewezen. Er, wordt, er werd gisteren, tijdens de, vlak na die persconferentie gezegd van nou, wij stellen veertien extra eh, inspecteurs aan in de bouw. Nou, dat is natuurlijk prachtig, want dat helpt een klein beetje, maar dat is toch onvoldoende. Dus er zal vanuit de internationale gemeenschap, vanuit landen, misschien ook wel van, vanuit voetbalbonden, vanuit landen op de FIFA, veel meer druk moeten zijn om ervoor te zorgen dat Qatar uh, en dat de, de FIFA en dat de bedrijven die betrokken zijn ervoor zorgen dat mensen daar menswaardig kunnen werken, uh, dat ze normaal yeah. betaald worden, dat ze niet uh, vastgehouden worden in het land en uh, de, dat, da, ja, dat er normale werkomstandigheden zijn. En wij dan, en dus die daar daarmee bezig blijven en ik neem aan dat de internationale vakbeweging waar we wij ook contact mee hebben, dat ook zal blijven doen. Desnoods het afnemen van het WK voetbal? Nou, dat, dat, dat zal weinig, weinig oplossen. Want dan kom je soms weer in een ander land terecht... waar, waar grote mensenrechtenproblemen zijn. Dat, dat is het punt niet zozeer. Het mag van ons allemaal best doorgaan. Maar uh, ja, we moeten er met z'n allen gewoon voor zorgen... dat er straks gespeeld wordt in stadions... die niet gebouwd zijn op, op, op, op doden en op bloed. Dus gewoon doorgaan, dat WK daar. Maar wel zorgen dat uh, degenen die de, de, de faciliteiten bouwen... Mm -hmm. dat die normaal kunnen werken. Ruud Bosra van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 Even iets anders? Ik zit erover te denken om onze private banker... uit te nodigen voor de bruiloft. Of vind je dat gek? Bij Insinger de Beaufort komen we bij onze cliënten... al generaties lang over de vloer en bouwen we een relatie op... die veel verder gaat dan gesprekken over het vermogen. Overigens bepaalt u natuurlijk zelf hoe onze relatie eruit ziet. Interesse in een kennismakingsgesprek? Kijk op insinger.com. Insinger de Beaufort, een andere private bank. Ik ben Gislaine Duimelings, CEO van Overdam. Speciaal voor jou heb ik een filmpje opgenomen waar ik je vraag mij te helpen bij de zoektocht naar een change manager. Een specialist die onze nieuwe naam bekend gaat maken, Manu Tan. Wil jij Giseleine helpen met deze vacature? Bekijk dan nu haar filmpje op overtoom.nl/slash change manager en doe het bijzonder uitdagende assessment. Het nieuwe overtoom is Manu Tan. Dit is Radio 1. Het is half negen geworden. Jan van de Putten met het NOS Journaal. Met de feestdagen in zicht zeggen bijna alle speelgoedwinkels... dat ze stunten met aanbiedingen, terwijl speelgoed een tijd geleden goedkoper was. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Die vergeleek prijzen van populair speelgoed in november met die in juli. Blokker, Bol.com, Intertoys, Toys XL en Weekkamp... bleken zaken te rooskleurig voor te stellen. De winkels stunten met een aanbieding, terwijl het speelgoed in juli nog minder kostte. De hulpactie voor de Filipijnen heeft tot nu toe 7,9 miljoen euro opgeleverd. De hele dag wordt in instituut Beeld en Geluid in Hilversum... via Radio tc geld ingezameld voor Giro 555. Bij de presidentsverkiezingen in Chili is een tweede ronde nodig. De eerste ronde werd gewonnen door de linkse kandidaat Michel Bachelet. Ze kreeg 47 van de stemmen. Ze zal het op 15 december in de tweede ronde opnemen... tegen Evelyn Matthei, een oud-minister. En in Australië is een Nederlandse toeriste verongelukt. Ze gleed uit bij een waterval en stortte 100 meter in de diepte. De vrouw, die volgens Australische media rond de 40 was... was samen met haar partner foto's aan het maken bij de Roaring Mac waterval in het noordoosten van het land. En dat zijn de hoofdpunten. Marco vroeg bij Weerplaza. Marco, waar is de zon? Die zit achter de wolken, Bert. En dat zal die vandaag ook wel blijven, ook, denk ik. Want in grote lijn is het simpel. Het is grijs, het is wel droog. En het is 5 tot 8 graden vanmiddag. En krijgen we nog een beetje regen vandaag ook? Nou... Vanavond En dan met name in het westen van het land. En die neerslag breidt zich in de loop van de avond en nacht iets verder oostwaarts uit. Komen de nacht grote verschillen. Want in het zuidoosten blijft het droog en kan het kwik dicht bij het vriespunt komen. In het westen daar blijft het gewoon wat regenachtig met 5 of 6 graden. En die regen die trekt dan morgen heel langzaam weg. Een beetje grijze, druilerige dag op de dinsdag. Met laat op de dag in het noordwesten dan misschien een enkele opklaring. Maar voorlopig moeten we die zon echt nog een heel eind achter die wolken zoeken. Grijze, druilerige dag dag. Nou, op de manier waarop je het uitspreekt weten wij al wat voor weer het wordt. Marco, dankjewel. We gaan naar Helene. Graag gedaan. Helene de Geest bij de ANWB. Uh, een aantal files. Ja, wel een kleurrijke spits eigenlijk. Want er is van alles aan de hand op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden, daar was een aanrijding bij Muiden. De rechter rijstrook is nog steeds dicht. Tussen Naarden en Muiden, daardoor 9 kilometer. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk... 4 kilometer door een gestrande vrachtwagen die blokkeert daar de rechte rijstrook. De andere kant op richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Reewijk. Daardoor staat er tussen Woerden en Reewijk 7 kilometer. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is bij knoopend Kleinpolderplein... een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A13 zelf, dat is maar een heel klein stukje, daar staat geen file... maar op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... Tussen Vlaarding en knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En vanaf de andere kant, vanaf Gouda, tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein ook 6 kilometer. Verder nog een uh, uh, pech van een vrachtwagen op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Tussen knooppunt Del en Geldermalsen staat daardoor 4 kilometer file. En er is één rijstrook dicht. Straks de Chilenen moeten nog een keer naar de stembus om een president te kiezen. Hoorde ik net van Jan ook. Hè? De eerste ronde leverde namelijk geen overwinnaar op.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 Kleine aanslag met een zeer grote impact. Moord op de jonge Britse militair Lee Rigby in de Londense wijk Woolwich. Vandaag begint het proces tegen de twee verdachten. Een van hen gaf na de aanval een verklaring voor zijn schokkende daad. We gaan nog eventjes terug naar die 22e mei. In een South London street, a man with bloodied handen... carrying a knife and machete. ...approaches a camera and tries to justify what has just happened. I apologize that women had to witness this today. But in our land, our women have to see the same. You people will never be safe. Remove your government, they don't care about you. De twee mannen, zoals gezegd, zaten in een auto, reden het slachtoffer aan... ...stapten uit en slachten hem vervolgens af met wat leek op een slagersmes of een machette. The victim of the Woolwich terror attack is named as 25-year-old drummer Lee Rigby. If the account from Whitehall sources is confirmed, it is the first killing of a soldier by suspected jihadists on the British mainland. The two men who killed the man, are believed, reportedly shouted, Allah Akbar, God is great. I still, um, I'm quite shaky at what I've seen. I've seen a victim of an awful attack and I've seen the body of a young man. Kort daarna arriveert de politie. En als ook zij worden aangevallen door de twee mannen, openen agenten het vuur. De veiligheidsdiensten vragen zich natuurlijk nu af: zijn ze door de mazen van het net geklipt? I think the best thing I can say this is a fast-paced investigation being run by the counter-terrorism command, and we have two suspects in custody at the moment. Have you raided any addresses yet? I'm not prepared to confirm that at the moment. Everyone in defence is shocked and saddened by the events of yesterday, which have led to the death of uh, drummer Lee Rigby. I just wanted to say that I love Lee. I always will. And I'm proud to be his wife. <laughs> <laughs> he was a devoted soldier. He loved what he was doing. He believed in what he was doing. So thanks be to God for Lee Rigby. Father, husband, son, brother, friend, fusilier. You know, I couldn't do anything else other than come, show my respect, put some damn flowers. Today is our day to show our respect and condolence to their family. Yes. The people who did this... We're trying to divide us. They should know something like this will only bring us together and make us stronger. Spreek. Een van de laatste sprekers was de Britse premier Cameron. Hij zei dat dit de Britten alleen maar verder samenbrengt en ze sterker maakt. Onze correspondent Anna Sane zit in Londen. Anna de Maart leidde tot veel commotie in Groot-Brittannië. Beelden gingen de hele wereld over. Weet de politie nu zeker dat het een daad was van alleen deze twee mannen? Ja, daar lijkt het wel op. Uh, vlak na de aanslag werden er in totaal tien mensen opgepakt... die iets met de zaak te maken zouden hebben. En allemaal kwamen ze al snel weer op borgtocht vrij. De meeste binnen een week al. Uh, vier van hen werden daarop uh, buiten verdenking gesteld. En uh, de vorige zes, uh, um, de overige zes die volgden de afgelopen maand, uh, en zijn, zijn ook buiten verdenking gesteld. Uh, geen van hen wordt dus vervolgd. En het lijkt er dus op dat de twee verdachten, Michael Adebolajo en Michael Adebowale uh, alleen gehandeld hebben. Ja, ze zijn intussen ook uh, voorgeleid. Wat voor indruk maken ze? Ja, beide verdachten zitten vast in Belmars Prison in het zuidwesten van Londen. Dat is een gevangenis met extra beveiliging waar veel terroristenverdachten worden vastgehouden. Toen de twee werden voorgeleid gebeurde dat onafhankelijk van elkaar met een videolink van de gevangenis naar de rechtbank. En toen de beschuldiging werd voorgelezen zeiden ze daarop allebei onschuldig te zijn. Ja, wat voor straf hangt ze boven het hoofd? Beide verdachten worden natuurlijk van moord op de militair Lee Rigby verdacht. Michael Adebolajo staat onder nog meer verdenkingen. Hij wordt ook vervolgd voor een poging tot moord op de twee agenten die kort na de aanslag werden, kwamen toegesneld. En ook voor het bezit van een vuurwapen. De precieze straf is natuurlijk moeilijk te voorspellen, maar het ziet er naar uit dat ze in ieder geval een hele lange zelfstraf zullen krijgen. En levenslang is daarbij zeker niet ondenkbaar. Ja, er was onrust destijds en er was ook angst, angst voor sociale onrust. Uh, Cameron, uh, heeft hij gelijk gekregen, is die onrust helemaal afgewend. Um grotendeels in de dagen en weken na de aanslag nam het geweld vooral tegen moslims sterk toe. De avond na de dood van Rigby werden twee moskeeën aangevallen. Ook later werd er nog brand gesticht en graffiti gespoten in verschillende moskeeën in het land. Op straat werden moslims nageroepen. Hoofddoeken van vrouwen en hoofd werden, werden op straat afgetrokken. Volgens de Metropolitan Police verachtvoudigde de meldingen van geweld tegen moslims. Dus dat was heel zorgwekkend na, na die aanslag. Verschillende politiek en religieuze leiders waaronder Onder de vooraanstaande imam Ibrahim Mogra En de aartsbisschop van Canterbury veroordeelde het geweld. Dat deden ze samen live op televisie. Dus dat gaf toen een heel sterk signaal af. En langzaam, maar zeker zoals je al zegt, nam het geweld tegen de moslimgemeenschap weer af. En keert, is de rust in Groot-Brittannië weer teruggekeerd. En vandaag dus dat proces. Dankjewel, Anne. Anne Sane was dat vanuit Londen. Gaan wij naar het instituut Beeld en Geluid. Maino Remmers, want daar wordt vandaag de hele dag actie gevoerd... via Giro 555 voor de Filipijnen. Maino, en er horen natuurlijk ook artiesten bij. Zijn ze al gesignaleerd? Hebben ze al opgetreden? Ja, nou, ik zou je zeggen, er komen me toch twee artiesten aan. Wat horen we? Wie, wat, wie, wie komen er hierheen? Twee oude hoeren, ik twee niet, ouwe hoeren? ik weet niet precies <laughs> hoe ze heten. Ze zijn heel bekend, hoor. Ja, dat zijn die twee dames waar een documentaire over is gemaakt. Wie, wie weet daar meer van? Vertel, hallo. Die twee dames die komen, die had u net aan de telefoon? Nee, ik had de zoon van de twee boeren aan de telefoon. En die komen straks persoonlijk hun donatie brengen. Oh, van de opbrengst. Van, van hun opbrengst, ja. ja. Dus dat kan dan nogal een aardig bedrag zijn? Laten we het hopen. Ja. Ja, het zijn die twee dames, die, twee, dat zijn, dat die tweelingzussen zijn dat toch? Ja, dat zijn de tweelingzusjes. Ja. Ja, ja. Artiesten van divers plamage, mogen we wel zeggen. Uh, er zijn ook al wat grotere checks binnen, maar achter mij het telefoonteam. En ik moet je wel zeggen, Bert, uh, vanochtend was het nog een beetje stil. Maar ik merk nu toch dat al het, aan alle desks druk wordt getelefoneerd. En dat allemaal voor Giro 555. Maino Remmers is er de hele dag bij. Het gaat een beetje beter op de huizenmarkt. Dat is ook goed nieuws voor de bouw. Maar de crisis die heeft de sector behoorlijk veranderd. Vaste werknemers zijn op veel bouwplaatsen vervangen door flexwerkers. Deze flexibilisering die schiet wel heel erg ver door, vinden werkgevers en werknemers. Daar gaan we over praten met economieverslaggeister Nicole Leveve. Nicole, want jij hebt gesprekken gevoerd met werkgevers en met werknemers. Waarom komen die tot de conclusie dat die flexibilisering te ver doorschiet? Nou, het is opvallend dat zowel werkgevers als werknemers... dit als een neerwaartse spiraal omschrijven. Ja, en wat de werkgevers betreft, er is een onderzoek uitgevoerd... en daar blijkt dat maar liefst uh, het overgrote merendeel van de werkgevers... het liefst 75% van zijn personeel in vaste dienst zou zien. Maar ja, de concurrentie op de, in de bouwsector is nu zo groot... dat ja, de prijs gaat steeds naar beneden. Hoe doe je dat? Door te bezuinigen op personeel. En dus worden er steeds meer flexwerkers aangenomen... En ja, wat wat uh, als het ene bedrijf het doet, dan doet het andere bedrijf het ook. Ja, voor de werknemers betekent het natuurlijk een hoop onzekerheid. Uh, mensen wordt uh, gevraagd om hun uh, vaste dienstverband op te zeggen en dan verder te gaan, bijvoorbeeld via een payrollbedrijf of een uitzendbureau of als uh, zelfstandige. Ja, de prijs wordt naar beneden gedreven en de kwaliteit, uh, ja, die gaat uh, ook niet omhoog. Dus het is eigenlijk slecht voor de hele sector. Ja, en wat zijn de verhalen die je hebt gehoord dat mensen onder druk worden gezet? Ja, ik sprak bijvoorbeeld met een werknemer... die had een groot aantal mensen onder zich... die werden eerst allemaal uh, vervangen door Oost-Europese flexwerkers. En daarna ging het bedrijf alsnog failliet. Hij stond op straat en kreeg twee dagen later een uh, voorstel... om uh, mee te doen met een doorstart. Hij kon dan terugkomen in zijn uh, oude functie. Maar ja, wel voor een uitzendbureau. Een paar honderd euro uh, uh, per maand minder... Ja, en als er bijvoorbeeld slecht weer is, je kan niet werken... dan draai je zelf voor de kosten op, verzekeringen moet je zelf regelen. Dus dat soort uh, verhalen hoor je zelf. Ook dat uh, bij een bedrijf wordt gevraagd aan het personeel... om vrijwillig ontslag te nemen. En uh, dan eventueel na een tijdje weer uh, terug te keren. En veel mensen die voelen zich toch zo onder druk gezet om hier aan mee te werken. Omdat het uh, natuurlijk heel lastig gaat in de, in de bouwsector en de banen niet uh, voor het oprapen liggen. En is dat de reden dat mensen er eigenlijk niet in het openbaar over willen praten? Dat ze bang zijn dat als ze naar buiten treden, dat ze uh, de baan, ondanks het feit dat er slechtere arbeidsvoorwaarden zijn, dat ze die baan dan verliezen? Ja, absoluut. Je wil natuurlijk niet als een lastige werknemer bekend staan. En je wil ook niet het bedrijf wat toch al slecht gaat, het setje geven waardoor het omvalt. En wat de werkgevers betreft hebben we er ook veel van gesproken. Ja, en voor hun is het natuurlijk ook geen reclame om hier aan mee te werken. En als je zo bekend staat, dan is dat ook niet de reden... waarom de opdrachten in jouw schoot zullen vallen. En maken bedrijven misbruik van de situatie... dat ze misschien nog niet eens uh, zo erg uh, door de crisis geraakt worden... maar dat ze denken, van, nou, dat is wel een aardige manier... om verder op de kosten te besparen. Nou, die zijn er natuurlijk absoluut. Hè. Die vinden de bouwCRO oh, veel te duur met alle verworvenheden en leeftijdsdagen, vrije dagen, reiskosten. En die zien er een mogelijkheid in om eh, zoveel vast personeel af te komen. Maar er zijn er ook heel veel die zeggen wij staan met onze rug tegen de muur, die bijvoorbeeld mensen 20, 30 jaar in dienst hebben en met pijn in hun hart moeten zeggen van ja, ik kan het gewoon niet meer betalen. Dus die bedrijven zijn er ook. Ja, en dan sprak ik van het weekend een schilder en die zei maar ja, als je op deze manier verder gaat, dan lever je ook gewoon minder kwaliteit. En misschien zal uiteindelijk de opdrachtgever daar ontzettend van gaan balen. Nou ja, dat, dat is iets wat werkgevers en werknemers delen. Er is geen geld meer voor opleidingen. En de kwaliteit die holt natuurlijk achteruit op deze manier. Vandaar ook dat zowel werkgevers als werknemers... nu samen wat willen doen om hier tegen te vechten. Ook de overheid... Uh, oproepen om de regels beter te controleren. Kijk, als er misstanden zijn, als er uh, uitbuiting is, uh, als er uh, bijvoorbeeld de hoofdaannemer is die wel het cao loon betaalt, maar er blijft zoveel geld hangen bij uh, allerlei onderaannemers. Kijk, daar wordt wel tegen opgetreden, maar tegen de hele trend, ja, als het volgens de regels gaat, valt daar weinig tegen de ondernemen, dus moet er worden samengewerkt. Maar ik vrees dat de tijd dat een uh, jongeman in dienst kwam bij een bedrijf en daar tot zijn pensioen bleef zitten, dat die tijd wel tot het verleden behoort. Maar er zijn toch ook afspraken gemaakt in het sociaal akkoord om aan dit soort toestanden een einde te maken. Ja, die zijn gemaakt, maar dan moeten echt de regels zijn overtreden. Hè? Als er spra sprake is bijvoorbeeld van schijnzelfstandigheid... dus dat het lijkt alsof iemand zijn eigen tarief kan bepalen... omdat hij zijn eigen basis, is, maar eigenlijk nog steeds... in een soort verkapte loondienst werkt, dat mag niet. Als er sprake is van een hoofdaannemer die wel het CAO-loon betaalt... maar er zitten zoveel onderaannemers tussen... dat de werknemer onderaan de ladder veel minder verdient... daartegen kan je optreden. De Minister Asscher die is daar ook heel fanatiek in. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere constructies die wel zijn toegestaan. Als bedrijf mag je natuurlijk zzpers inhuren. Je mag werken met een, uh, een payrollbedrijf. Er wordt nu gekeken hoe uh, de, de, de ongewenste effecten daarvan kunnen worden tegengegaan. Maar lang nog niet alles is, uh, is, te is uh, tegen te houden. Dankjewel Nicole. Nicole Leveve was dat. Helene de Geest bij de ANWB met een kleurrijke ochtendspits. Ja, veel ongelukken, auto's met pech. Er is van alles aan de hand vanochtend. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Veel vertraging tussen Meer en Eénbrug. Er staat daar 10 kilometer file door een ongeluk. De andere kant op richting Amsterdam gebeurde ook een ongeluk bij Maarderslot. En dat leidt tot een file van 7 kilometer. En verder een opvallende file aan de oostkant van het land. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Almelo West en Borne West. 6 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. In Chili is de linkse Michelle Bachel. Er niet ingeslaagd om een absolute meerderheid te halen... in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Haar grootste rivaal is een andere generaalsdochter... de rechtse Evelien Mathij. Correspondent Mark Bessems. Mark, is dat een grote teleurstelling voor Bachelet... dat ze niet de absolute meerderheid heeft gehaald? Nou, dat zal wel een, in ieder geval een beetje een teleurstelling zijn... want de afgelopen tijd leken alle opiniepeilingen... nou ja, die wezen er toch op dat het mogelijk was voor haar... om al in de eerste ronde te, te winnen. Van de andere kant... Uh, ruim 46 procent. Het is natuurlijk wel een duidelijke overwinning. Uh, maar goed, uh, er komt een tweede ronde op 15 december... Uh, tussen Bachelet en, inderdaad, zoals je zei... die andere generaalsdochter, de centrumrechtse Evelyn Martij... die kreeg zo'n uh, 25 procent van de stemmen. En uh, ja, die, die twee die hebben een hele lange geschiedenis. Uh, zoals je zei, het zijn generaalsdochters, jeugdvriendinnen. Uh, vaders waren collega's. Uh, tot aan de staatsgreep van Pinochet... Want toen uh, koos de vader van Mattei die koos de kant van Pinochet. Er werd een belangrijk lid van de Junta. Terwijl de vader van Bachelet uh, werd gemarteld en uiteindelijk overleed. Uh, waarschijnlijk aan de gevolgen van die marteling. Uh, dus ja, dat, dat verhaal heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen. En dat zullen we de komende tijd ongetwijfeld nog vaker horen. Want uh, de tweede ronde ja. op 15 december. En de verkiezingsbelofte van Bachelet. Stel dat zij wint, want ze zit er vlak tegenaan. Wat gaat er dan veranderen? Nou ja, als het aan haar ligt, als je er op haar woord moet geloven... Uh, veel. Uh, want ze, wil, uh, ze is heel ambitieus, ze wil Chili grondig gaan veranderen, zegt ze. Uh, de laatste jaren was er weliswaar economische groei in het land. Hè. Chili is echt een succesverhaal in de regio. Maar uh, te weinig mensen hebben daarvan geprofiteerd, vindt Bachelet. De ongelijkheid is te groot. En uh, dat wil ze gaan veranderen... en daarvoor wil ze allerlei flinke uh, grondige hervormingen doorvoeren. Bijvoorbeeld... De grondwet, uh, uit die, die stamt nog uit de tijd van Pinochet, nou, die moet op de schop. Uh, het onderwijs, een belangrijk thema in de Chilense politiek, dat moet uh, over een paar jaar gratis. Dat betekent dat de belastingen omhoog moeten. Nou ja, uh, Bachelet heeft uh, hele ambitieuze plannen voor Chili. Zij was al eens eerder, president, van 2006 tot 2010. Toen mocht ze zichzelf niet herkiesbaar stellen en, en, en nu wel, hoe zit dat? Ja, dat heeft te maken met de grondwet, hè, waar ik het net over had. Die grondwet uh, is al, uh, die stamt uit de tijd van Pinochet. Um, de overgang naar de democratie. Er is toen bepaald uh, dat een president geen twee termijnen achter elkaar mag, uh, mag dienen. Nou ja, en uh, dat is dus de reden waarom ze er een paar jaar tussenuit gegaan is. Vandaar. En, uh, nou, ja, maar, maar, maar, ja en nu maar, weer terugkomt. Ja, <laughs> ja precies. Want mijn vraag zou zijn, van, en oké, okay, ze is er een paar jaar tussenuit geweest. Hoe, hoe heeft ze het eigenlijk gedaan, van 2006 tot 2010? Nou ja, kijk, weet je, veel van de problemen waar ze nu uh, uh, het veel over heeft gehad... die ze zo grondig wil gaan aanpakken... die bestonden natuurlijk al toen ze president was. En, en toen konden ze ze niet oplossen. Hè? Uh, Bachelet had toen al last van, van grootschalige studentenprotesten. Onderwijs was toen een, een, een, een issue, net als het dat nu ook is. Um, toen heeft ze er niet heel veel aan kunnen doen. Dat had misschien ook te maken met, het, uh, met alle beperkingen die in die grondwet zitten. Maar goed... Um, eh, niet helemaal gelukt. Van de andere kant, aan het einde van haar ambtstermijn... Uh, uh, was ze de populairste president uit de Chileanse geschiedenis. Als ze had mogen meedoen uh, toen met de verkiezingen... Inderdaad, dan had ze ongetwijfeld uh, gewonnen. Nou ja, dat mocht dus inderdaad niet. Um, en dus gaat hmm. ze nu op keer, nog een keer proberen. Op 15 december. Precies. Uh, het lijkt er toch op dat ze dan weer president wordt. De herkansing tweede ronde heeft ze nodig. Dankjewel, Mark. Mark Bessems was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. no country club either. gezegd hé, wie dit was? Nee, Cheryl Crow. All I wanna do. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Christian Banderbaker. Niet alleen Nederland komt in actie voor de Filipijnen. Ook in Zwitserland gebeurt dat. Sinds 6 uur vanochtend zitten honderden vrijwilligers daar klaar om donaties aan te nemen. Er zijn verschillende televisiestudio's door heel Zwitserland, telefooncentrales ingericht. En Zwitsers kunnen zo geld geven. En als ze het nummer bellen, dan horen ze dit. Welkom bij de Glückskette. Bienvenue à la chaîne du bonheur. Für Deutsch drücken Sie die Taste 1. Guten Morgen, mijn name is Olivier Reuteler. En de Glücksketten, dat is de organisatie die het geld voor deze humanitaire actie inzamelt. De actie in Zwitserland duurt tot 12 uur vanavond. Zingt mooi. De Engelse krant The Daily Mail heeft een interview met Lance Armstrong. Hiel zegt dat de oud-voorzitter van de wieler unie Hein Verbrugge... wist van zijn positieve cortisonetest. tijdens de Tour de France van 1999. Het was het eerste jaar dat Armstrong de Tour won. En 1999 was ook het jaar na het Festina-schandaal. Armstrong zegt dat Hein Verbrugge de positieve test... de Knockout voor de wielrensport noemde, zo verwoord Armstrong het in het opgenomen interview. The real point is that the sport was on life support. And Hine just said, this is a real problem. I mean, this is this is a the knockout punch for our sport. Yeah, because it was a year off the a year after Prestina, and he just said we gotta come up with something. We moeten iets, something, bedenken. En dat something werd het aanpassen van de datum van het recept... voor een steroïdezalf voor zadelpijn. Hein Verbrugge beweerde twee jaar geleden nog dat hij Armstrong nooit heeft beschermd. Belspelletjes. Ze zijn alweer vijf jaar van de buis verdwenen. Maar nu wil SBS een zender beginnen die gericht is op gokken. En daar wordt bezorgd op gereageerd vanuit de Tweede Kamer. Het valt te lezen in het AD. Zodra online gok is toegestaan, wil SBS met hun zender kijkers aansporen... om ook daadwerkelijk te gaan, gok te gaan gokken. Kijkers kunnen dan tegen betaling op internet verder gokken. Christen ChristenUnie en de Partij van de Arbeid zijn bang dat dit tot meer gokproblemen leidt. Mensen die doodsangsten uitstaan voor skiliften... hoeven niet langer de pistes te mijden. Dat staat in de Telegraaf. Leiden heeft de wereldpremieur. Premier met een therapie tegen skiliftangst. De cursus wordt gegeven door mensen die normaal gesproken... mensen met vliegangst behandelen. Want dat is, net als skiliftangst, eigenlijk een combinatie van angst. Het leuke is nou dat de initiatiefnemer van de cursus... eigenaar is van de kunstskibaan in Landgraaf. De klassieke verzorgingstaat verandert...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 Maar je voelt de Het nieuws van alle kanten. Heeft uw organisatie de fundamenten al gelegd voor cloud-oplossingen? Zodat straks de dienstenleveranciers goed worden aangestuurd en business en IT optimaal profiteren van een krachtige cloud? Daarnaast heeft u een infrastructuurplatform nodig dat de datastromen tussen clouddiensten koppelt, beveiligt en monitort. De experts van Capgemini kunnen hier in de regie nemen. Ontdek hoe we dit waarmaken op capgemini.nl. Capgemini. People matter. Results count. Den Haag! Ah, Den Haag, de residentie. Uh, van Middelburg tot Groningen. Zutphen tot Den Haag. Parkline is echt overal. De lijst groeit nog gestaag. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Dat doen ze ook. Uw kantoor of bedrijf verhuizen. Erkendeverhuizers.nl. Bij Atlon Carlies zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou Witteveen Infra, ruim duizend medewerkers, veel auto's die overdag stilstaan en de wens om milieuvriendelijker te zijn. Wat ons betreft zijn zuinige kleine auto's in combinatie met ruime vakantieauto's een goed begin. Kostenbesparend en goed voor het milieu? Kijk op AtlonCarlies.nl voor uw mobiliteitsoplossing.